De stad Den Haag staat vandaag weer bol van de tradities. Om één uur vertrekt de koningin in de Gouden Koets naar de Ridderzaal... waar ze een half uur later de troonrede voorleest. In verband met de verbouwing van het Mauritshuis... is de route van de koets iets aangepast. Het CDA-bestuur gaat een commissie benoemen... die onderzoek moet doen naar de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. Volgende week wordt vastgesteld wie erin gaat zitten... en wat de precieze opdracht wordt.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 ANWB-verkeersinformatie zijn nu acht files, totale lengte 23 kilometer. Ongeregeldheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Tussen afrit Everdingen en Knopert-Everdingen staat die file. Daar is ook de rechter rijstrook dicht. En op de A15 Goorcom richting Europort staat 3 kilometer file... tussen knopert Ridderkerk en Knopert-Vaanplein. Tussen Knopert-Vaanplein en Rotterdam-Charlo zijn twee rijstroken dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Ja, wat moeten we nou met Prinsjesdag? Zo vlak na de verkiezingen, met de begroting die we al kennen... maar waar niet alle partijen meer achter staan... en waar ondertussen de mogelijkheden verkend worden van alweer een nieuw kabinet. En hier in Den Haag is Marcel Bril, alweer aangeschoven. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Op deze Prinsjesdag, um, gaat het dan eigenlijk door, dat verkennen, naar... De vormen van een nieuw kabinet? Nou, grotendeels ligt dat op een laag pitje of staat het op een laag pitje. Want Rutte moet premier zijn. en Henk Kamp te verkennen heeft op Prinsjesdag ook zijn verantwoordelijkheid als demissionair minister. Toch staat er wel in ieder geval één afspraak gepland. Henk Kamp ontvangt de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer De Graaf. Want als VVD en PvdA uiteindelijk tot een akkoord zouden komen samen, dan is er geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus daarom wordt de voorzitter van die Senaat ook even bijgepraat. Duidelijk is dat nu toe in ieder geval dat VVD en PvdA hebben uitgesproken dat ze er vertrouwen in hebben... om samen uh, te gaan praten en om tafel te gaan zitten. Vertrouwen, dat is een belangrijk woord, want als je dat niet in elkaar hebt... dan wordt het wel heel erg lastig om tot een uh, kabinet te komen. Zeker midden in een economische crisis. Maar goed, een, een goed begin is in dit geval nog zeker niet automatisch het uh, halve werk. Want er moet nog een heleboel problemen opgelost worden. Dat is geen nieuws als ik dat zeg. Hmm. Dat werkelijke onderhandelen zal pas beginnen na donderdag. Dan is er een debat met de nieuwe Tweede Kamer over de vervolging volgstappen na de verkenningen. Voor nu kunnen we er in ieder geval wel van uitgaan... dat de andere partijen D66 en het CDA voorlopig aan de zijlijn staan. Nou, dat is het dan misschien voor het CDA wel uh, prettig. Dan hoeven ze daar ook geen keuze in ja. te maken. Want um, er zijn prominenten die zeggen niet nu weer gaan regeren. Laten we eerst eens even uh, naar onszelf kijken. Dan komt er echt een, een onderzoek ook naar, naar, het, naar de nederlaag, hè? opnieuw. Ja, dat heeft het CDA-bestuur gisteren besloten. Er komt een partijcommissie die onderzoek gaat doen... naar die nederlaag van de afgelopen woensdag. Hoe dat onderzoek er precies uit gaat zien... en wie dat onderzoek gaat doen, is nog niet bekend. Dat komt pas uh, volgende week. Maar ook bij de vorige uh, nederlaag in 2010 ging er een commissie uh, aan het werk. Daar kwam een uitgebreid stuk uit waaruit bleek... dat de vernieuwing achterwege was gebleven... en dat het CDA onduidelijk en grijs was. Er kwam vernieuwing. Um, maar ja, dat heeft uh, tot nu toe niet echt heel veel positieve resultaten opgeleverd. Dus ik ben benieuwd wat het nieuwe onderzoek op gaat leveren. Overigens kwam ook de vraag aan de orde of het CDA ja, je memoreerde daar net al eventjes aan, nu al uh, duidelijk moet laten weten... dat ze niet in een kabinet willen gaan zitten. Maar volgens een CDA-woordvoerder staat het hele bestuur achter Buma... die zegt, wij zijn nu niet aan zet, wij zijn niet aan zet. Een uitspraak die nog ruimte biedt om uiteindelijk wel aan te schuiven. Goed, en dan deze Prinsjesdag. Lara zei het al, wat moeten we hier nou mee? Want ja. straks die begroting, he, welke waarde heeft die begroting? Nou ja, die begroting heeft toch ook wel een zekere waarde, hoor. Want um, ja, er zit nu natuurlijk nog geen uh, nieuw kabinet. Nee. Dit is iets wat gepresenteerd wordt door uh, vijf partijen in uh, de Tweede Kamer. En uh, ja, het kabinet, het demissionaire kabinet, heeft dat uitgewerkt. Dus dat heeft absoluut wel uh, waarde. Alleen is het wel een, een atypische uh, dag verder vandaag. De nieuwe Tweede Kamer is nog niet benoemd... Dat gebeurt donderdag pas. Dus zitten er mensen in die zaal, in de ridderzaal, die naar de troonreden gaan luisteren, die overmorgen geen Kamerlid meer zijn, en degene die dat overmorgen voor het eerst wel zijn, die hoeven nu nog geen hoedje op te zetten of een mooi pak aan te trekken. En verder ligt het dus die volwaardige begroting. Um, nou, meestal is dat toch niet zo, hè. Als je een demissionair kabinet hebt, wat wel vaker gebeurt, in 2010 was er ook een demissionair kabinet, dan heb je geen volwaardige begroting. Dat is nu anders. Ruim 12 miljard aan extra wordt er gepresenteerd vandaag. Alleen komt het probleem om de hoek kijken dat de partijen die de afspraken hebben gemaakt net geen meerderheid hebben. En maakt de PvdA, die wel naar de onderhandelingstafel gaat, geen deel uit van dat uh, vijfpartijenakkoord. Um, uh, dus er komt nog eens bij dat Rutte vandaag premier is. Dat hij een groot gedeelte van uh, de afspraken die in dat lenteakkoord of vijfpartijenakkoord afgesproken zijn helemaal uh, terug wil draaien. En dat heeft al met al wel erg veel verwarrends. Ja, want wat, hoe zit dat dan? Hoe, hoe beoordeel je dan... Um de mogelijke veranderingen die aangepast zouden uh, kunnen worden. Hoeveel ruimte is er in die begroting? Want natuurlijk voor elk uh, bedrag dat je wegschraapt... ik noem maar de hè, zou ik iets, daar uh, zou er iets tegenover moeten staan. Dat klopt helemaal. En dat maakt het ook zo ingewikkeld. Dat maakt die begroting toch misschien wel van meer waarde... dan je uiteindelijk zou zeggen. Want Omdat voor... ze daar gewoonweg niet uitkomen? Ja, VVD en PvdA kunnen wel van alles willen. Uh. Uh, maar goed, als je uh, dat wil, dan moet je wel heel veel geld bij elkaar uh, schrapen. Als je de btw-verhoging van 19 naar 21%, als je dat terug wilt draaien, de als je die terug wil gaan draaien, buiten, de mogelijke, uh, buiten het verhaal dat het al heel ingewikkeld is om dat zo snel nog te regelen, moet je 5,3 miljard gaan vinden. En ja, dat is natuurlijk gewoon niet zo heel erg makkelijk. Hè. Het verhaal is, je kunt ergens uh, tegen zijn en af willen schaffen, maar bij gebrek aan alternatief uh, is het de kans vrij groot dat uh, een heel groot gedeelte van de begroting gewoon blijft staan. Ja. Uh, ik moet denken, jij ja, riep dat net al eventjes, uh, voordat je hier naar binnen liep, langs de derboete, hè? Ja, bijvoorbeeld, kijk, langs de boete, daar was iedereen van overtuigd, bijna iedereen van overtuigd, een overgrote meerderheid, dat je daarvan af zou moeten, omdat het een slechte maatregel is. Dat uh, was uh, eerst weer heel anders, sommigen vonden het een goede, daarna weer een slechte, maar goed. Um, dat ging om ongeveer 300 miljoen euro. Dat is nog lang geen 5,3 <lacht> miljard. En dat is uh, nu ook nog steeds ook omdat er geen alternatief, geen dekking gevonden kon worden. Dus dat wordt een hele lastige. Nou, jij ja, ik zo nog even in de kranten? Zeker die wel. Die zijn het niet helemaal eens, geloof ik, over wat de waarde van die begroting is. Verschillende analyses. Nou, dan horen we dat zo van je. Marcel, dank je. Bijna kwart over zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Oh, blijft maar opwinding ontstaan over Innocence of Muslims, die anti-islamfilm. Over de vraag of je die in het openbaar, ver openbaar moet vertonen... wordt er in Duitsland een verhitte discussie... nu de rechtspopulistische groepering Pro-Deutschland... de omstreden film in een Berlijnse bioscoop wil vertonen. De Duitse politiek reageert verdeeld. Hoort de plakatenroute! Hoort de plakatenroute! Bij een kleine demonstratie in Berlijn tegen Innocence of Muslims... blijft het bij wat geschreeuw, geduw en getrek... Maar dat maakt de discussie in Duitsland over een mogelijke vertoning van de film er niet minder heftig om. De minister van Binnenlandse Zaken, Friedrich, noemt de film een provocatie en hoopt dat een openbare vertoning kan worden verboden. Ik geloof dat beelden van filmvoorstellingen en mensenmassen die daarin stromen uh, algemeen als provocatie empvonden worden. En ik hoop zeer dat de ordensrechtelijke maatregelen. Om dat te Michiel Hartman van de grootste oppositiepartij SPD is tegen een verbod. Man kan niet verbieden wat einem niet gefällt. Ook so al het zo is als deze schmähvideo's. Volgens Hartman kan je een filmvoorstelling niet verbieden. omdat de inhoud je niet bevalt. Bondskanselier Merkel stelt dat er in Duitsland vrijheid van meningsuiting bestaat. Maar een groep mag nooit zijn mening met geweld opleggen aan de rest van de samenleving. Geweld is geen middel om um zijn andere mening. Ausdruck te brengen. En deshalb müssen die Dinge op friedelijk wege, durch einen Diskurs, durch Diskussionen, durch Dialog gelöst werden. Dat erwarten wir. En dat is ja ook die meerheitliche Meinung der Muslime. Merkel roept op tot een vreedzame dialoog. Volgens haar wil de overgrote meerderheid van de Moslims dat ook. Op de vraag of zij voor of tegen een verbod is op een openbare vertoning van Innocence of Muslims, antwoordt Merkel voorzichtig. Het gaat niet om het verbod des Videos als solches, maar om de vraag of zijn zeigen, zijn öffentliches zeigen, zugefährdungen der. Sicherheid führt. Ik kan me voorstellen dat er daarvoor goede Gründe gibt, maar die prüfung muss door de notwendigen Institutionen. of dafür zuständigen Institutionen gemacht werden. Alleen als de filmvoorstelling de openbare orde in gevaar brengt, kan de film volgens Merkel worden verboden. En ze zegt zich wel te kunnen voorstellen dat dat gevaar inderdaad bestaat. Maar dat moeten de veiligheidsdiensten eerst nog wel kunnen aantonen. Verkiezingen, verkenningen naar een nieuw kabinet. We spraken er net over. Tradities zijn er om te koesteren, dus het is vandaag ook gewoon Prinsjesdag. Een goede reden om nieuwe kleren te kopen, zo ontdekte zojuist verslaggever Mayno Remmers. En dat dan niet vergeten. Erwin de Hart, het op de Weg. Nou, redelijk staat uh, 40 kilometer alles bij elkaar. Op file op de A15 Rotterdam richting Europort Dat is een uh, kopstaataanrijding uh, gebeurd. Tussen Rotterdam IJsselmond en Rotterdam Charlotte staat 4 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En daardoor uh, loopt het ook vast op de A29. Uh, bij Knopend Vaanplein richting Rotterdam staat 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het gewelddadige Congo leven nog een paar honderd zeldzame berggorilla's... in het Virunga park Midden in een door rebellen gecontroleerd gebied... helpen twee Nederlanders bij de bescherming van deze mensapen. Toeristen komen er niet meer. Maar Afrika-correspondent Koert Lindai zoekt Kajitjink Willink en Martijn Meijer op. Martijn, drie berggorilla's in een hok. Waarom zitten ze in een hok? Die zijn uit de handen van uh, stropers gered. Uh, hier in het Virunga National Park omdat hun beide ouders uh, zijn gedood door de stropers... Uh, zijn zij wees uh, daardoor geworden. En hebben zij de uh, zorg van mensen nodig om nu te uh, kunnen overleven. Oorlog en berggorilla's uh, berg dus slaan ze nu en dan tegen het, uh, het hok. Uh, hoe overleef je als berggorilla uh, in een land waar oorlog is en nauwelijks orde? Ja, dat is uh, dus erg lastig. Uh, gelukkig zijn uh, berggorilla's in die zin... Vrij schuw en ook wat angstig voor harde geluiden. Dus als er geweld uitbreekt dan klimmen ze hoog op de vulkanen hier in het Funga National Park. Dus proberen ze uit de weg te blijven. Maar onze rangers hebben ook een belangrijke taak om de gorilla's te beschermen tegen stropers. Omdat gorilla-vlees nog altijd heel veel geld oplevert. En ze worden ook naar het buitenland afgevoerd als ze helemaal gevangen worden? Ja, dat, is, uh, dat, dat gebeurt. Uh, het gebeurt natuurlijk steeds minder door de goede controle. Uh, alleen stropers proberen het nog steeds, want een uh, jonge berggorilla levert toch al snel 40.000 uh, dollar op. Uh, een hoop geld in uh, deze regio. Zijn gevoelige beesten? Uh, ja, berggorilla's zijn uh, hele gevoelige beesten. Uh, ze zijn, het wordt wel eens gezegd dat zij al het goede van de mens uh, vertegenwoordigen. Ze zijn heel gevoelig, ze lachen als ze plezier hebben, ze huilen zelfs als ze verdriet hebben. Uh, dus daarom roepen ze ook zulke sterke emoties op bij mensen, juist omdat ze ook zo verwant uh, aan ons zijn. Kai, het beschermen van dit park, het beschermen van olifanten, van nijlpaarden, van uh, berggorilla's, het voorkomen van het kappen van hout hier in het tropische woud, dat moet een gevaarlijke baan zijn voor de wildwachters, voor de rangers hier. Ja, helaas uh, is, uh, is het niet ongewoon dat de rangers uh, omkomen in. Uh in het uitvoeren van hun, uh, van hun functie. We hebben uh, in de afgelopen, sinds ik aangekomen ben zelf... hier in uh, januari 2011, hebben we tot nu toe 18 rangers verloren. Um, ja. Die zijn doodgeschoten, vermoord door uh, stropers. Ja, in, in stropers slash rebellen. Dus, dus in dit geval het grootste aantal slachtoffers is gevallen... met conflicten met de FDLR, dus de, de, de Hutu-rebellen uit Rwanda. Ik uh, heb vannacht hier in jullie lodge... Uh geslapen in Virunga, het oudste park eh, in Afrika. Dus alle reden om dit, uh, dit, uh, dit park uh, te beschermen, hoe moeilijk het ook... is in een chaotische regio. Maar in uh, de lodge ligt ook een papier van... als er geschoten wordt in de buurt, maak je geen zorgen... want misschien zijn er wat militairen geweer aan het schoonmaken. Maar als er eenmaal alert wordt geroepen... Dan, uh, dan, moet je weg met, uh, dan moet je wegrennen... Hoe, hoe kan je opereren in zo'n uh, zo omstandigheid? Uh, nou ja, dat is lastig hè. Uh, maar uh, wat uh, de Virunga Rangers uh, uh, als voordeel hebben: zij zijn goed getraind, uh, zij weten wat ze moeten doen. Uh, dus in die zin proberen wij met de Virunga National Park uh, in een land uh, dat zo chaotisch is als, als Congo, uh, proberen we juist het tegendeel te bewijzen. Dat ook in dit. Uh, gebied uh, een stukje hoop kan zijn en een park uh, waar mensen naartoe kunnen uh, en waar de berggorilla's veilig kunnen wonen. De berggorilla maakt een pirouette en danst en slaat uh, tegen, tegen de muur. Zijn het niet uh, gelukkig geweest, denk je? Uh, ja, ze, toen ze hier binnenkwamen, uh, drie jaar geleden, toen waren ze alle drie uh, getraumatiseerd door de gebeurtenissen die ze hadden meegemaakt. Uh, maar door de uh, zeer liefdevolle zorg van uh, uh, hun caretakers, hun verzorgers uh, zijn zij eigenlijk weer alle normale sociale eigenschappen uh, gaan vertonen die Bergerilla's eigen zijn, bills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 En die grammar was dat met keep your head up. Ik heb hier een foto van een onwaarschijnlijk knappe kerel... die ja, ook zijn hoofd zeg. omhoog heeft. Wie is dit, ja, ja, ja, ja. Marcel? Wie is ja, ik ken hem niet. Hij zit er wel nee. al zeer strak in pak. Inderdaad. Zo zien ze er allemaal uit, die ministers. Ik heb het maar eens aangetrokken. Daar heb ik nog iets niet What? goed, hè? Nee, u moet even uw machet onder uw jasje vandaan laten ja, komen. Precies, dat, dat zit mist, niet helemaal netjes. Dat mist toch? Ja, het, het, het, de, de, het overhemd, je zegt niet blouse. overhemd moet onder... Ja, geen hoed. Heren, geen hoed met Prinsjesdag. Want het past wel bij het jacket wat ik nu draag. Dus ik heb exact hetzelfde aan als wat Mark Rutte bijvoorbeeld vandaag draagt. Die kopen het echt, hè? Die huren natuurlijk niet, hè? Nee. Nou ja, wij, wij geven geen namen. Oh nee, dat is waar. Hadden we afgesproken. Nee, ja, ja. Ik ben heel nieuwsgierig en ik hoor ook van alles. Maar het moet discreet blijven natuurlijk. Geen hoed, want dat is raar bij mannen. Het is niet raar. Er mag zeker een, een hoed bij Prinsjesdag. Bij Prinsjesdag. doen we het niet. Nee, nee klopt. We staan bij Hire Evening Dress, zo heet de zaak al sinds 1948. Heel toevallig is Marike Grever jaren geleden in 1986 hier terechtgekomen. Het was nog een hele zieke zaak, dat is het nog steeds. En men kan hier heel discreet omgekleed worden... zonder dat van buitenaf dat gezien wordt. Uh, altijd al in een kleine modevakschool gedaan. Ja, ik heb eigenlijk altijd uh, in, de, in deze winkel gewerkt. Gelijk na de modevakschool ben ik hier begonnen. Dus... Alle bekende ministers, staatssecretarissen, eh, ambassadeurs. U hebt ze allemaal een keer zien langskomen. Ja, ik heb ze allemaal zien langskomen. U allemaal hun kleine gebreken en een keer uitgescheurd. Ergens of iets vergeten. Nou, uitgescheurd is nog niet gebeurd. Maar eh, er gebeurt ook wel andere kleine ongelukjes. Ja. Ja. Nou staan we bij de damesafdeling. Want hoede vandaag. U maakt die ook. Wat is, wat is trending? Wat is, wat is helemaal in? Uh, ik denk dat we deze zomer wel veel meer vellere uh, kleuren gaan zien. Dus dat gaan we vandaag ook zien? Ik verwacht het wel. U hebt verschillende uh, hoeden gemaakt die we vandaag zullen zien? Nou, ik heb uh, verschillende hoeden verkocht. Maar mensen zeggen niet altijd dat het voor Prinsjesdag is. Dus dat uh, kan ook voor een huwelijk zijn bijvoorbeeld. Hoe denk je dat? hoe een hoed eruit komt te zien. In eerste instantie ga je kijken wat de dames dragen voor kleding. En dan kijk je naar hun stijl, hun uh, gezicht, uh, hun kapsel, hoe ze eruit zien. En, en dan... Er is ook iets in, hè, met zo'n haar... Uh... Een fascinator. Ah ja, daar hadden we het net over. De fascinator. fascinator. Dat is uh, een, een nieuwe uh, uh, ontwikkeling, al wel al een aantal jaar aan de gang. En dat is dus een klein haaraccessoire, wat uh, in plaats van de hoed gedragen wordt. En dan met veertjes, of ja, u ziet er ja, hier, hier een paar liggen. Het dus is een kieren. hele kleine. Ja, ja, kleine. En dat met de hand gemaakt, allemaal. Dit is allemaal met de hand gemaakt. Ja, ja. wat dat betreft zijn die heren wel vrij traditioneel. Natuurlijk, zoals ik er nu uitzie. Streepjesbroek, lange zwarte slipjas, een wit overhemd en een grijs. dat mag ook zwart zijn. Er wordt ook wel zwart vest gedragen, ja. Maar, dat is wat traditioneler. Meestal draagt men wel grijs tegenwoordig. Maar je doet het natuurlijk. Kijk, dit is zo prachtig het is allemaal eenmalig natuurlijk, hè? of niet? Kunnen de, de dames met name, kunnen die dat behalve Prinsjesdag nog een keer aan? Ja, ze kunnen dat bijvoorbeeld ook nog naar een huwelijk aan... of een receptie of een andere feestelijke genegenheid. Ja. En bekijkt u nou ook nog de troonrede als ondernemer? Natuurlijk, natuurlijk. Ik denk dat iedere Nederlander de troonrede ook naar zijn eigen dingen kijkt. En uh, ik, ik hoop dat de economische crisis natuurlijk weer uh, beter wordt dan wat het nu is. Ja. En dat de Btw weer naar beneden gaat in plaats van omhoog? Ja, dat zou er helemaal niet door moeten gaan, natuurlijk, eigenlijk. Ja. En verder uh, moeten we ook zeggen, we balen een beetje van het weer... want dan heb je ze zo prachtig in het pak gestoken. En dan die mondregen, jammer. Helaas, helaas. Maar je ziet er fantastisch uit, nou. Uh, we ja, hebben ja. de foto uiteraard even op Twitter gezet. U vindt hem oh, op ja. uh, La Radio. Ja, ja, ja. De reacties mogen nu komen. En over de inhoud van vandaag praten we ook door... over die begroting die dus in dat koffertje van minister De Jager zit... maar al bekend is. Praten we door met econoom Roel Beetsma na half acht.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 Radio 1, het NOS-journaal. Koopkracht Nederlanders daalt met kwart procent... en Mitt Romney bespot Obama-stemmers. Het is 1 over half 8. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. De koopkracht van de Nederlanders daalt het komende jaar gemiddeld met kwart procent. Staat in de nog geheime Prinsjesdagstukken, melden bronnen in Den Haag. Stijging wordt veroorzaakt door hogere zorg- en pensioenpremies... hogere btw en hogere accijnzen op alcohol en tabak... De basisverzekering in de zorg wordt bijna 10% duurder en ook het eigen risico stijgt met 10% van 220 naar 350 euro per jaar. Het aantal werklozen stijgt tot boven de 500.000, zo staat in de miljoenennota. De gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet... liggen vanwege Prinsjesdag zo goed als stil, zegt verslaggever Marcel Bril. Nou, grotendeels ligt dat op uh, een laag pitje, hoor, staat het op een laag pitje. Uh, want Rutte moet premier zijn en Henk Kamp te verkennen... heeft op Prinsjesdag ook zijn verantwoordelijkheid als demissionair minister. Toch staat er wel uh, in ieder geval één afspraak gepland. Henk Kamp ontvangt de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer de Graaf. Want als VVD en PvdA uiteindelijk tot een akkoord uh, zouden komen samen... dan is er uh, geen meerderheid in de Eerste Kamer. Koningin Beatrix vertrekt vandaag om één uur in de Gouden Koets naar de Ridderzaal om de troonrede uit te spreken. Bijna de helft van de Amerikanen heeft een slachtoffersmentaliteit. Dat heeft de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney gezegd op een fondsenwervingsbijeenkomst. Bij de bijeenkomst was geen pers aanwezig, maar iemand heeft het gefilmd met een verborgen camera. Volgens Romney stemmen die mensen toch wel op Obama omdat ze denken dat de overheid voor ze moet zorgen, zegt correspondent Wessel de Jong. Ik hoef me niet zoveel zorgen over te maken. Die mensen gaan toch nooit voor mij, voor mij kiezen. Ze vinden dat ze op alles recht hebben, op uitkeringen en dergelijke. Ik kom op voor, voor een, veel, een hele andere groep Amerikanen. Ik kom op voor die 10% die echt nog een, een keuze maakt. Dus hij schrijft in feite gewoon de helft van de Amerikanen hier af. In een verklaring zegt Romney dat hij nog steeds achter de inhoud staat, maar dat hij het niet zo elegant heeft verwoord.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 Meer dan 130 gevangenen zijn er vandoor in het noorden van Mexico. Ze groeven een tunnel van 7 meter lang en wisten daardoor de gevangenis in de stad Piedras Negras uit te komen. De gevangenis staat vlakbij de grens met de Verenigde Staten. De Amerikaanse politie zoekt ook mee naar de ontsnapte gevangenen. Opnieuw schade aan gebouwen in Duitsland, in de stad Viersen, is een oude bom tot ontploffing gebracht. Daarbij sneuvelden ruiten, dakpannen en scheurden de muren van twee gebouwen. De bom van 250 kilo werd gisteren ontdekt bij werkzaamheden. 8.000 mensen werden geëvacueerd. Er komen nog meer bussen. Ze brauchen daar niet te drengelen. Die komen je slag op schlag, Nu in je eigen interesse. Einfach kort met reinschauen in welke richting die reizen heute avond deed. Dat is dank danke. Ook in Hamburg werd gisteren een bom uit de oorlog gevonden. Die is in de late avond onschadelijk gemaakt. Er komt een onderzoek naar de nederlaag van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het partijbestuur gaat daarvoor een commissie instellen. Het CDA ging bij de verkiezingen van 21 naar 13 zetels. Volgens CDA-voorzitter Peetoom staat het bestuur nog steeds unaniem achter fractievoorzitter Buma... en bepaalt hij de koers in de kabinetsformatie. Wij hebben in, in het partijbestuur onze volledige steun uitgesproken aan Siebrand en zijn mensen... voor hun koers om het CDA in de komende periode zo sterk mogelijk op de kaart te zetten.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 De temperatuur stokt bij maximaal 15 graden. Een temperatuur die normaal gesproken pas half oktober mogen verwachten. Aanweben verkeersinformatie. Uh, de bijzonderheden op de A15 golkom richting Europoort was een kopstaataanrijding. Tussen Knoopert Ridderkerk en Rotterdam-Charlow staat 6 kilometer file. Daardoor. De linkerrijstrook is dicht en daardoor op de A29, Bergen op zomer, richting Rotterdam. Tussen Afrit oud Bijland en Knoop het Vaanplein 4 kilometer file. Op de A16, Breda richting Rotterdam, daar reed een auto tegen de vangrail aan. Tussen Knoop het en de randweg Dordrecht, 10 kilometer file en de linkerrijstrook dicht. Ah, het is een eerste generatie Chevy Silverado uit 2001. Ik denk een Volkswagen GTI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 Ja, tien over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journal. U kunt ons volgen op internet via onze site nos.nl en daar staat nieuws op. Zo is dat. Marcel Bril is hier bij ons aangeschoven in de studio in Den Haag. Uh, we gaan zo met jou alle kranten en media doornemen. Maar eerst even naar dat nieuws op onze eigen site nos.nl. Wat staat daar? Nou, dat de koopkracht daalt met 0,75 procent. Uh, dat komt uh, dat, uh, doordat uh, er meer lasten komen voor ons. BTW, hogere accijns uh, op alcohol en tabak. Hogere zorg uh, en uh, pensioenpremies. Nou ja, als je meer moet gaan betalen als, als burger... dan heb je natuurlijk ook uh, minder uh, uit te geven. Uh, nou ja, en, en dat de koopkracht zou dalen, dat was uh, al wel duidelijk. En dat het ongeveer dit uh, ook zou worden, was ook al wel duidelijk. Maar toch staat dit getal nu uh, uh, ook in de prinsjesdagstukken. En die zorgpremies gaan flink omhoog, begrijp ja, ik. Of is, dat, is de verwachting al dan? Ja, dat is de verwachting dat die met 10 zullen gaan stijgen. En ja, zorgkosten, ja, die, die zullen gewoon omhoog gaan. Uh, want de zorg wordt duurder. En om het in de hand te houden, is het toch echt zo dat we meer moeten gaan betalen. Ook bijvoorbeeld het eigen risico staat ook al in de plannen uh, van uh, het Vijf Waar deze begroting op gebaseerd is. Dan naar de voorpagina, want het is tenslotte Prinsjesdag. Al is er niet veel meer nieuws dan dit nog te verwachten eigenlijk vandaag. Ja, toch openen de kranten daar wel mee. Ja, ja, op de voorpagina van Trouw een foto van de stoel waar het vandaag om gaat. De troon in de riddenzaal. De foto is van gisteren toen twee heren drukdoende waren... met het schikken van de bloemen. Roze en gebroken wit overheersen links en rechts naast de troon... waar de koningin vanmiddag haar jaarlijkse reden uit zal spreken. Dan naar het Algemeen Dagblad. Die vindt de aankondigende, aankomende moet ik zeggen, onderhandelingen het belangrijkste nieuws. Rutte en Samson vol vertrouwen. De geschreven woorden nemen ongeveer evenveel plaats plek in als de Foto, waarop Samsung vijf microfoons toespreekt... en Rutte en een VVD-medewerker toekijken. Dan de Volkskrant en Trouw die ruimen de voorpagina in... voor een analyse over de atypische situatie deze Prinsjesdag. De Volkskrant vindt het een zinloze expositie. Wie spreekt vandaag in de Tweede Kamer met welke pet? En de Trouw die kopt, deze begroting moet het maar worden. Met daaronder meerderheid een Nieuwe Kamer... voorsleutelen aan Lenteakkoord. Toch blijven wijzigingen waarschijnlijk uit. Er zijn de verschillende invalshoeken, dat geeft maar weer eens aan hoe ingewikkeld deze Prinsjesdag is. Want ja, er staat weinig nieuws in, in die troonrede en ja, er is geen meerderheid voor de plannen. Maar toch heeft trouw ook duidelijk een punt dat na verwachting hele grote wijzigingen uitblijven. Omdat de alternatieven uh, vinden dat dat moeilijk is, daar hadden we het eerder al over. Hmm. Dan nog even naar de column van Paul Jansen in De Telegraaf. Hij duikt in het verleden de wijnlijst luidt de eerste zin, een begrip tijdens de formatie van 2003... toen staatssecretaris Joop Wijn op het allerlaatste moment... met een lijst aanvullende wensen kwam richting Partij van de Arbeid... met als gevolg dat die formatie stuk liep. Een voorbeeld volgens Janssen van een campagnetruc. Hij haalde het aan om aan te geven dat CDA en D66 nu toekijken... en dat ze slechts kunnen hopen op een nieuwe formatietruc. Dit keer van de VVD of de PvdA. Natuurlijk, want ik ben ook best hip, heb ik even naar Twitter gekeken. Alleen uh, slapen de politie... <lacht> Politici ja. nog. en uh, Of ze, beter gezegd, ze zijn nog niet aan Twitter geslagen. Oké. Okay. Ja, of ze zijn hun pakken aan het passen. Hè? Begreep ik van Mino. Dat dat allemaal ook nog op het laatste moment fout kan gaan. en uh, georganiseerd moet worden. Dankjewel, Marcel Bril. Gaan we naar Tom van Trek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Want we zouden het bijna vergeten. De Champions League ja. gaat ook beginnen vandaag. Vanavond Ajax tegen Borussia Dortmund. Ajax, zoals wij allen weten, in de pool des doods. Valt daar iets te halen voor de Amsterdammers? Nou ja, met de kampioenen inderdaad uit Duitsland, Spanje en Engeland de drie sterkste competities van Europa. En de geldstromen die daarmee gemoeid nou, zijn, ja. zou je eigenlijk van tevoren zeggen. Dat is een kansloze exercitie. Uh, alles gaat om laag in het leven, overigens niet het prijzengeld van de Champions League. Dat is verhoogd naar 910 miljoen euro. Sorry. En ja. iets minder dan 1 8,6 miljoen is het startbedrag voor Ajax. Dus dat hebben ze binnen. En natuurlijk zeggen ze, we spelen ons eigen spel. We laten ons niet imponeren. We gaan om te leren. Ze hebben niets te verliezen. Dat zijn allemaal mooie woorden. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat Ajax in een hele, hele moeilijke pool zit. Vanavond tegen Dortmund. Dat overigens vorig jaar de tweede ronde niet haalde. Manchester City haalde dat vorig jaar ook niet. Beetje onervarenheid. Dortmund twee keer de Duitse kampioen op rij. Ajax eh, nog niet heel sterk gestart dit seizoen. Ook nog een beetje zoekende. Ja, Paulsen, Babel. Dat is dan de ervaring. Dat zijn toch ook geen spelers waar ze in Dortmund heel nerveus van worden. Dus vanavond wordt het het eerste hete avondje. En met name de... De defensie van Ajax zal zwaar op de proef worden gesteld. Het enige voordeel is, al die ploegen denken... tegen Ajax moeten we zes punten halen. Dus ze moeten, moeten, moeten. En Ajax mag alleen maar. Dat is een lekkere positie, maar neemt niet weg... dat de kansen niet heel, heel groot zijn vanavond. Hoor. Ja, maar misschien in het verdere verloop wel. Real het gaat helemaal nou ja, niet zo lekker. Nee. Afgelopen weekend weer onderuit. Real Madrid het is bijzonder. Real Madrid, Manchester City. Als je het dan hebt over gekochte elftallen... dan heb je daar een mooi voorbeeld van. Twee van dit soort miljardairs tegen elkaar. En Real Madrid gaat, heb je helemaal gelijk in heel erg slecht. Mourinho voor het eerst van zijn leven, echt een beetje echt onder druk. Eerst zei hij: Het ligt aan mijn team, het zijn geen mensen. Nu gisteren zei hij: Het ligt aan mij, ik heb er geen team van gemaakt. Dat oh, ja. interessant. Oh, ja. Dat zijn altijd de eerste voortekenen dat er enige onrust is af, uh, uitgebroken. Vanavond Real Madrid-Manchester City. Madrid zal dat een beetje moeten winnen. Anders komt Mourinho echt onder druk, inderdaad. Met acht punten achteral in de competitie tegen, uh, tegen Barcelona, de grote rivaal. Kortom, uh, er is van heel veel mogelijk in deze pool. Maar ik ben toch bang dat Ajax uiteindelijk de vierde toeschouwer wordt. We kijken het aan vanavond. Tom spreekt hier ja. morgen. Dankjewel. Joy. Ja, die, die begroting, we hebben er al veel over gezegd vanochtend. Die is bijna helemaal bekend. Maar als de forensentaks en de btw-verhoging... door een mogelijk nieuw kabinet worden geschrapt... dan moet dat wel gecompenseerd worden voor meer dan 5 miljard euro. Gaan we zo over praten. Eerste verkeersinformatie. Bij de AWB hebben we de hart. Ja, zoals voorspeld heeft het uh, verkeer in de Randstad veel last van het uh, slechtere weer uh, hedenochtend. ochtend. Uh, er was een lange file, tot wel 14 kilometer op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Randweg Dordrecht. Die is nu geslonken tot 9 kilometer tussen Knop het Zonzeel en de Randweg Dordrecht. De weg is namelijk weer vrij... Maar daarvoor, op de A16 Breda richting Rotterdam, is weer een nieuw ongeluk gebeurd. tussen we knopen het Ridderkerk en knopen het plein 6 kilometer. En de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zoals gezegd, de begroting, de maatregelen in die begroting van 2013... in het koffertje van minister De Jager zijn natuurlijk al grotendeels bekend... dankzij het uh, Vijf Partijen Akkoord. Ook het effect van die maatregelen uh, is al duidelijk. We komen volgend jaar uit op een begrotingstekort van net onder de 3%. We gaan het hebben over uh, wat de begroting doet met de economie in Nederland. In de studio in Amsterdam, econoom Roel Beetsma van de Universiteit Amsterdam. Meneer Beetsma, goedemorgen. Goedemorgen. Zoals gezegd, het is allemaal al grotendeels bekend. Waar gaat u nog uh, op letten? Nou ja ik, uh, ja, ik ga toch een beetje letten op uh, of er misschien toch niet wat afwijkingen zijn ten opzichte van het uh, voorjaarsakkoord. Uh, kijk, uiteindelijk uh, de, zeg maar, de nieuwe regering die zal nou ja, tot, tot op zekere hoogte vrij zijn om... Uh, bepaalde maatregelen niet door te voeren... moeten ze inderdaad uh, dekking voor hebben. Uh, nou ja, de vraag is hoe ze, dat, uh, hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Hè? Dus bijvoorbeeld de tax uh, de Belasting die, uh, die willen ze allebei afschaffen. Als, uh, als het althans doorgaat tussen uh, VVD en PvdA. En dan is de vraag van uh, hoe zullen ze dat oplossen. Nou, kunt u hem ook eens beantwoorden, meneer Betema? Nou ja, kijk, uh, een van de mogelijkheden uh, is bijvoorbeeld om de uh, belastingsschijven uh, langer niet aan te passen. Dat, dat zou een mogelijkheid zijn. Uh, daarin is overigens al voor, uh, nou ja, voor een stuk voorzien in het uh, voorjaarsakkoord. Ja. Uh, ja, kijk, je zou nog kunnen denken aan uh, zeg maar de lonen van de ambtenaren langer, uh, langer op nul te houden. Uh, dat soort maatregelen. Ja, je kunt ook denken aan andere belastingen natuurlijk. Maar gaat dat als we kijken naar bijvoorbeeld uh, het btw-tarief dat van uh, 19 naar 21 zou moeten gaan bij 1 oktober? Dat levert, begrijpen wij van onze verslaggever in Den Haag, Marcel Bril, zo'n 4 miljard uh, euro op. Uh, dat is geen klein bedrag wat je zomaar eventjes vervangt door een alternatieve maatregel. Haal je nee. dat met bijvoorbeeld het aanpassen, later aanpassen van de belastingsschijver? Nou, dat, dat zou heel lastig zijn. Ik denk dat je dan een combinatie van maatregelen nodig hebt. Het is overigens wel zo dat uh, die btw-verhoging... die zal in de toekomst worden teruggegeven in de vorm van een lagere uh, inkomstenbelasting. Ja, je zou in plaats daarvan uh, nu ook de inkomstenbelasting kunnen verhogen. Uh, maar ik denk dat dat een slechter uh, idee is dan de, dan de btw-verhoging. Want de inkomstenbelasting is toch meer verstorend voor de economie dan de btw ja. ja, en dan moet het ook natuurlijk wel mogelijk zijn. Hè. Dan moet de, de economie nog wat beter gaan draaien... zodat ook de overheid weer meer inkomsten krijgt. Um, er wordt ook wel gezegd dat met um, al die lastenverzwaringen... in het vijfpartijenakkoord... Um, de, de burger, laten we het zo maar zeggen, toch minder uit kan geven uiteindelijk. Het cijfer is ook bekend. Hè. Inmiddels, de koopkracht daalt het komend jaar met 0,75 procent. Hoeveel invloed gaat dat daadwerkelijk hebben... op uh, de, de prille groei die de economie nu laat zien? Ja, lastenversparingen zijn nooit gunstig voor, voor de economische groei. Eh, kijk, wat belangrijk is, is dat er straks eh, nou ja, zeg maar maatregelen komen... die ook vertrouwen wekken op de financiële markten. Dus er is een afweging. Enerzijds, eh, ja, lastenversparingen heeft een negatief effect op de economie... Uh, daarentegen, als je een betrouwbaar, uh, lange termijn perspectief voor de overheidsfinanciën kunt bieden. En ja, dat begint eigenlijk met het nu op orde brengen van de overheidsfinanciën. Dan geeft dat vertrouwen in de financiële markt. En dat, dus je houden aan die 3%, zegt u? Uh, ik denk dat het verstandig is om je te houden aan de 3%. Er liggen ook nog, uh, zeg maar in de nabije toekomst liggen er ook nog heel veel risico's op het, op het pad. Uh, denk aan de Europese crisis, Denk aan wat er nog uit Spanje met name kan komen. En het kan dus best zo zijn dat de uh, omstandigheden zeg maar, verslechteren... en dat we uiteindelijk die 3% ook niet eens halen. Nee, en uh, dan zou dat dus nog verder bezuinigd moeten worden... of, of omgevormd moeten worden. Uh, zit dat er dan nog in? Ja, kijk, uiteindelijk is alles is mogelijk, maar het wordt steeds moeilijker. Uh, wat, wat ik misschien nog even wilde zeggen is dat... Kijk, we hebben het vooral over lastenverzwaring. Ik denk dat... Als je uh, dat je ook met nadrukkelijk naar de uitgaven moet kijken. Uh, het is uh, bekend uit uh, heel veel onderzoek dat als je zeg maar, het overheidsbudget op orde wilt brengen, dan moet je dat toch vooral, dan is het eigenlijk het beste om de uitgaven te verlagen. Ja. Lastenverhoging is altijd verstorend voor de economie. Maar het gebeurt ook, hè? die uitgaven worden natuurlijk uh, of verlaagd of bevroren als je kijkt naar de nullijn voor de ambtenaren, waarover eens nog over gesproken moet worden. Jazeker, maar als je kijkt naar de, zeg maar, vooral de uitgaven in de gezondheidszorg, ja die de gezondheidszorg dat stijgt gewoon door. En daar hebben nou ja, dat, dat werd er net ook in het programma gezegd. En die gezondheidsuitgaven, die, uh, ja, die stijgt misschien wel met, of de premie stijgt misschien wel met 10%. Wordt daar voldoende aan gedaan in het lenteakkoord? In het vijfpartijenakkoord wat u betreft? Want er wordt een eigen risico wordt bijvoorbeeld verhoogd in de zorg. Ja, kijk, dat is lastig te zeggen, want uh, er, zijn in, er is natuurlijk ook al een stelselverandering in het uh, verleden geweest. Er is meer marktwerking doorgevoerd en het neemt altijd tijd in beslag voordat uh, zeg maar, die maatregelen echt tot een, uh, tot een effect leiden. Dus, mm -hmm. dus dat, is, dat is lastig uh, te zeggen. Maar de projecties voor de gezondheidszorg, Ja, dat is op zich niet gunstig natuurlijk. Uh, dat groeit veel harder dan het BBP. Wat kan het, het nieuw kabinet het best doen om um, ja, toch nog dat begrotingstekort binnen de perken te houden... en toch nog enigszins die economie op gang te houden? Kijk, ik denk dat het nieuw kabinet moet zorgen voor zekerheid over een aantal dossiers. En dan hebben we het over de huizenmarkt. Ja. Uh, we hebben het over de arbeidsmarkt uh, met name. Uh, ook over het uh, pensioendossier. Uh, kijk, kijk, een van de... Uh, natuurlijk, een lastenverswaring heeft een negatief effect op de economie op de korte termijn. Maar minstens zo belangrijk is zeg maar, de onzekerheid die mensen hebben... over wat er uh, over, zeg maar, in het toekomstige beleid uh, gebeurt. Dus het hoeft niet direct iets op te leveren als er maar zekerheid overkomt voor de Ik komende dat, jaren? Ja, dat is het allerbelangrijkste, dat er meer zekerheid komt. Uh, het lenteakkoord doet iets aan de huizenmarkt, maar het doet eigenlijk veel te weinig. En mensen weten gewoon dat... Er nog veel meer zeg maar, uh, staat te gebeuren. Dus het is belangrijk dat een re nieuwe regering komt met een allesomvattend pakket voor de huizenmarkt, waarbij je kijkt en naar de hypotheekrenteaftrek en je kijkt naar uh, ook de, de sociale uh, woningbouwsector. Alles moet in dat pakket worden meegenomen. En dan is het ook belangrijk dat er een pakket komt... dat voor een aant groot aantal jaren zeg maar, uh, leidend is. Ja, precies. Maar aan de andere kant denk ik... Um, hoeveel invloed heeft een Nederlandse regering uh, op de economie... terwijl er uh, uh, om ons heen een uh, enorme crisis moet... Uh, waar, waar, waar men ook in Nederland last van heeft? Natuurlijk. Um... Kijk, onze economie wordt, beïnvloed, wordt van groot deel beïnvloed door de buitenwereld. Eh, maar niet alleen door de buitenwereld. Want we zien ook binnen Europa dat er economieën zijn die het beter doen. Eh, de Duitse economie bijvoorbeeld. En economieën die het slechter doen. Dus het maakt wel degelijk uit wat voor beleid je voert. En ook eh, ja, hoe je instituties zijn. Eh, het is een combinatie van zowel de buitenwereld als, eh, als binnenlands beleid. Oké, okay. nou daar praten wij later in deze uitzending met u nog even verder over, meneer Bees. Maar dank u wel voor nu. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Het koffertje met een miljoenen nota is niet het enige koffertje... waar demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën vandaag voor moet zorgen. In de Telegraaf is te zien hoe een aantal basisschoolkinderen... de jager een koffer vol geluk overhandigt. Kinderen hebben lessen gevolgd over Prinsjesdag... en in de koffer dingen gestopt die zij belangrijk vinden. Dat zijn foto's en liefdesbriefjes. En op Twitter gaat het al voorzichtig over de hoedjes... waarmee de dames vandaag de ridderzaal zullen betreden. pvda van de Lea Bouwmeester twitterde gisteravond... dat ze haar hoedje ging ophalen in Baren. En dat het nog een verrassing is wat het wordt. D66-kamerlid Boris van der Ham, voor wie de laatste Prinsjesdag is... werd gevraagd welk hoedje hij opzet. <lacht> hij houdt het bij zijn vleespet, <lacht> oftewel zijn kale schedel. <lacht> uh, lekker. Omroep West twittert dat de Kamerleden hun hoedje... vooral goed vast moeten houden. Er wordt vooral veel wind verwacht langs de kust. Ja, daarvoor is de fascinator, hebben we net van mij nog gehoord. Afijn. Ah, de Telegraaf uh, meldt dat iedereen volgend jaar 10% meer gaat betalen... voor de zorgpremie. Betekent een minimale stijging van 100 euro per persoon... Voor hebben de zorgverzekeraars nodig om de basisverzekering te kunnen dekken. Die wordt uitgebreid met onder andere revalidatiezorg voor ouderen. Ook zijn de verzekeraars vanaf 2013 verantwoordelijk voor de opleidingskosten van verpleegkundigen. In een interview met de Volkskrant pleit scheidend Kamervoorzitter Gedi Verbeet... voor meer bewindslieden in het nieuwe kabinet. Want een kleine ministersploeg maakt het plannen van debatten een puzzel van duizend stukken... die elke week gelegd moet worden, zegt Verbeet. Voor de verkiezingen liet demissionair premier Mark Rutte al weten... dat hij geen grote kabinet wil, omdat de overheid ervoor moet zorgen... dat het aantal taken juist afneemt. Binnen de kerken van de protestantse kerk in Nederland valt de preek tegen. Concluderen twee onderzoekers van de protestantse theologische universiteit. Trouw schrijft erover. De preek geeft geen antwoord op vragen waar gelovigen werkelijk mee zitten. Over zorgkosten, over wat een leven waard is. In plaats daarvan krijgen de kerkgangers te horen... dat het goed en fijn is dat ze voor elkaar zorgen. Hm. De veiligheidsregio Limburg-Noord dreigt ruzie te krijgen... met demissionair minister Opstelter van Veiligheid en Justitie. En die ruzie die zou dan gaan over de uitruktijden van de brandweer. Dat meldt de Limburger. De minister vindt dat de brandweer deze tijden moet verbeteren. En de veiligheidsregio wil juist ruimte bieden... om binnen een kwartier ter plaatse te zijn in plaats van binnen tien minuten. Binnenkort sturen de burgemeesters van Noord-Limburg een brief naar de minister. De Vlaamse zakenkrant De Tijd meldt dat de Belgische politie knoeit met premies. In totaal verdienen Belgische politiemensen bijna 18% van hun loon met fiscale extraatjes. Die zijn er voor weekenddiensten en overuren, maar ook voor maaltijden en bereikbaarheid. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Joël Miquet, heeft al laten weten dat ze de toelagers wil verminderen. Hoe verover je als KLM de markt in China met Nijntje? Het Financiële Dagblad legt uit hoe Nijntje Chinese reizigers moet bewegen om hun vlucht bij KLM te boeken. Vooral via foto's en filmpjes waaruit blijkt dat Nijntje een zeer bereis konijntje is. Ze staat bij de Eiffeltoren, gaat op de scooter door Rome en op de bakfiets door Amsterdam. KLM is al de grootste aanbieder van reizen tussen Europa en China... en vervoert jaarlijks een miljoen reizigers, geen konijntjes dus, tussen beide continenten. Na acht uur veel meer over deze Prinsjesdag. Marcel Bril schuift hier weer aan in Den Haag om vooruit te kijken naar de troonreden... en naar de formatiepoging die natuurlijk ook nog doorgaat vandaag... en naar de begroting die dus eigenlijk al rond is... en ook nog naar de koopkracht die voor ons allen gaat dalen. Marno Remmers bekijkt op straat hoe Den Haag zich opmaakt voor deze Prinsjesdag.